Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We mogen mogelijk eind maart weer het terras op. Dat heeft demissionair de minister De Jonge net op de persconferentie gezegd. Als het lukt om de R rond of liefst onder de 1 te krijgen... en als de ziekenhuizen dus niet verder onder druk komen te staan... dan komen we rond Pasen op een punt dat we weer een nieuw risico durven nemen. Dan durven we het aan om vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer te openen. Bij onder voorwaarden, met een maximum aantal personen per tafel en per terras. En er zijn nog meer lichtpuntjes als het aantal coronabesmettingen niet al te veel oploopt... kunnen studenten eind maart voor het eerst dit jaar weer in de collegezaal zitten. Als het ons lukt om die Britse variant niet exponentieel om zich heen te laten grijpen... betekent dat ook dat we in de week voor het paasweekend in het hoger onderwijs weer kunnen starten door studenten een dag per week naar hun opleiding te laten gaan. Onderdeel van alle maatregelen om dat veiliger te maken is... uiteraard ook zoveel mogelijk een sneltest vooraf... want zo kunnen we het onderwijs veiliger maken. Het is allemaal nog even afwachten dus. Voor nu blijft de lockdown tot eind maart gelden, heeft premier Rutte net gezegd. Op basis van die cijfers en alle doorgerekende prognoses... zegt het Outbreak Management Team... het is niet verstandig nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen vanaf 16 maart. En dat advies volgen we op. Wel mogen volwassenen vanaf volgende week weer met z'n vieren buitensporten. Omdat er weinig dingen gezonder zijn dan samen sporten, en dan denk ik ook aan de geestelijke volksgezondheid, wordt het vanaf dinsdag 16 maart mogelijk met maximaal vier mensen vanaf 27 jaar in de buitenlucht te sporten op anderhalve meter en georganiseerd om een sportaccommodatie. Ook het winkelen op afspraak wordt iets versoepeld. Daarbij wordt gekeken naar het aantal vierkante meters van een winkel. En dan is er ook nog ander nieuws voor de wielerliefhebbers. De Amstel Gold Race gaat dit jaar gewoon door. De organisatie wil alleen niet dat fans naar de koers in Zuid-Limburg komen kijken. Ze zeggen blijf gewoon thuis en kijk op tv. Het weer op steeds meer plaatsen. Vannacht kan in Groningen ook wat natte sneeuw vallen. Morgen langzaam droog. En af en toe zon dan zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn... ...staat Vierde tussen Purmerend Noord en de afrit Hoorn 4 kilometer... ...met maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het single heet French. En dit is de opvolger Bas Song. Van Portland Row uit uh, Alkmaar. We zijn alweer begonnen met uh, deze alternative FM. In, uh, ja, als je meekijkt uh, uh, bijvoorbeeld op de webcam... moet je wel weer even naar de website van ZFM Zandvoort. www.zfmzandvoort.nl www Of... Wat zeg ik? Misschien is het wel uh, www.zfm-live.nl. Want daar kan je het ook uh, allemaal op zien. En dan zie je dat, uh, dat die, die, die pet, die van malle Dijden pet, die, die af uh, heb uh, weten te zetten. Want uh, sinds gisteren mogen die kappers weer knippen. Ik heb het ook meteen gedaan, ik, uh, was om half tien uh, was ik uh, aan de beurt, ik was nog net niet de eerste, een beetje flauw van Plony hier uit uh, het dorp, want die had al gezegd, jij bent de eerste, maar ze, ze was stiekem allemaal aan wachten al gegaan, ja, toen was ik dus niet meer de eerste. Uh, maar goed, uh, wat, wat maakt het uit, zou ik bijna zeggen, ik uh, ben in ieder geval dat, uh, dat wilde haardos, uh, ben ik uh, kwijt. Um, nog even over Portland Road. We, uh, we hadden Gijs vorige week... of vorige week maandag zelfs in de uitzending daarover. Het ging toen... Uh Twee weken terug een beetje de mist in. En uh, dat hebben we dan uh, gelukkig weten op te lossen op een maandagavond. Um, vanavond zijn er ook telefoongesprekken. Wordt, uh, bij eentje wordt het spannend. Uh, dat is uh, bij uh, Lasset van Des Tessa. Die zit ergens op een een of andere vakantiepark uh, met een beetje slecht bereik. Dus uh, ik heb er wel iemand op uitgestuurd om eventjes uh, een beetje een soort verbindingsofficier uh, te spelen. Uh, maar goed, zij uh, zal in de tweede uur uh, rond half tien in de uitzending komen. Uh, wel uh, ook uh, twee gesprekken. En die horen uh, zeker bij de tweede uh, gesprek dit uur. Hoort erbij ook een nieuwe single. En die is van Judith van Drie. En zij uh, heeft een nieuwe single uitgebracht. Uh, uh, daar gaan we straks over praten. Uh, hetzelfde geldt ook uh, Tim van Doorn. Die heeft uh, zowaar twee weken terug uh, op Bandcamp weer een, uh, een hele album uitgebracht. Uh, Skylines One. Ik denk dat er ook nog wel een Skylines Stoel gaat komen. Uh, dat is niet te verwarren met die strandpaviljoen ergens hier op het strand. Dat zeker wil je niet. En uh, we hebben ook, uh, als het goed is... Um, ja, wat hebben we eigenlijk nog meer? eigenlijk als, als, als Oh ja, Ethan Huis heeft ook een nieuwe single. En Benedict uh, komt ook nog uh, voorbij. Single heeft hij vorige week uitgebracht. Dus wat dat er gaat, uh, zit dit uh, programma ook wel weer vol met... Uh, uh, ja, nou ja, er zitten in ieder geval uh, wat nieuwe dingen in. Deze staat er al een tijdje op op het lijstje. Don't Start Now van Kalulu. Did a full 180 Crazy Thinking about the way it was I'm Het huis heet uh, Cautionary Tales. Daarvoor hoorden we Kalulu met uh, Don't Start Now. Uh, we gaan zo dadelijk uh, praten met uh, Joris Bos van The Woods. Want uh, die hebben een, uh, een single al een paar weken uitgebracht... Uh, Paar weken terug alweer. Die landt al uh, een tijdje en uh, sinds hem, ja, even vorige week hebben we hem ook weer eens uh, gedraaid. Prettiest Thing, die gaan we straks uh, ook laten horen, maar we gaan zo ook met Joris praten. Een van de bands die we op het oog hebben om hier uh, te, uh, te laten komen en, uh, en misschien ook uh, te laten spelen, is Kafka. Uh, ze hebben alleen nog niet uh, gereageerd, dus dat moet nog een beetje nog in kannen en kruiken. Het nummer wat ze hebben uitgebracht en wat al een paar weken op de lijst staat is dit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 Buriko. Het is al een tijdje terug dat een van de twee... Frank van Kasteren die is hier ooit geweest... maar dat heeft te maken met de Elias-EP's. Dat was Nederlandstalig. En dit is Engelstalig. En nu doet hij deel uitmakend van Kafka. doet hij samen met Daphne Holtland. En ik heb wel begrepen dat ze iets online hebben gedaan... Of ze ook goesting, zoals de Vlamingen zeggen... om hier langs te komen, dat hangt nog eventjes af. Er, er, er liggen wel wat mails links en rechts. Dus of het ook er daadwerkelijk van gaat komen is vers 2. Dus uh, dat uh, is uh, de volgende stap. Maar we gaan het nu eerst hebben over uh, de EP Hurricane. En die komt van, het, uh, ja, van uh, een band uit het uh, noorden des lands The Woods. En daarvoor hebben we Joris Bosch aan de telefoon. Goedenavond Joris. Goedenavond, Jaap. Goedenavond. Ja, uh, want uh, jullie komen uit Groningen, voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, dat klopt. Groningen, ja. Ja, het is een beetje een mixje. Ja? Tolbert, Groningen, Haren, maar wel een beetje provincie Groningen. Ja, oké. Okay. Dus, maar ik heb wel begrepen uh, dat, het, uh, dat er behoorlijk wat uh, bands en muzikanten actief zijn in het uh, noorden van het, uh, van het land. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook, ook daar bruist het. Ja. Ja, hoor. Uh, bruist het eigenlijk nog steeds? Uh, ondanks uh, al die ellenige maatregelen waar de uh, uh, halve muzikaal... Nou, wat zeg ik? Uh, heel muzikaal Nederland uh, tegenaan loopt? Ja, kijk, ja, het, het bruist niet zozeer van uh, het nachtleven is nogal uh, rustig. Maar dat ja. ja, is er allemaal wel uh, aan. Maar nee, het, het, het is... Uh, ja, je gaat wat op zoek naar andere, andere kanalen. Ja. Dus uh, muziek uitbrengen, uh, clipjes opnemen... Um, radio-interviews de, de, andere manieren om uh, toch je muziek te laten horen ja. want optreden is er uh, simpelweg niet bij of het is in uh, streaming of in hele kleine groepen mm -hmm. um, en um, ja, nou ja dat, moet, dat moet ook maar net weer passen ja. sinds uh, nou ik denk anderhalve week want uh, ik geloof uh, dat dat een beetje wereldkundig werd uh, gemaakt in de laatste week van februari hebben jullie die, uh, de EP Hurricane uitgebracht ja klopt ja. Ja, hoeveel, oh, laten we eens uh, zeggen hoeveel tracks staan erop uh, het zijn er zes. Ja. Ah. Zes. En de en, uh, hurricane is uh, een vervolg op uh, de uh, EP Stone Cold... die we twee jaar geleden hebben uitgebracht... Ja. Daar stonden er vijf op, dus dat is uh, toch wel een procentuele hè, verbetering ja. in het aantal tracks. Ja. Uh, maar in die twee jaar hebben we er zes bijgeschreven. Um, en ja, we hebben gekozen op een, voor een format om ja, regelmatig, te re regel, regelmatig te releasen, maar uh, nou ja, rond de zes, zeven tracks is een beetje het, uh, het doel. Ja. Uh, ja. Hebben jullie niet uh, het idee van een album uitbrengen of, of wat dan ook? Is dat toch, ligt de, past dat niet in de plannen van jullie? Nou, het is echt simpelweg een gebrek aan tijd. Ja. Ja. And, and, ja. ja, je wil ook altijd, je kiest hè. Dus er waren niet precies zes, maar er zijn dan zeg maar 15 nummers die je hebt met, ja. met, met de band. En daarvan zeg je even nou, wat ga je nou op een plaat zetten? Wat is nou bijzonder? Wat klinkt goed samen? Wat vertelt het verhaal? Um, maar ja, je, je, je wil niet zo alles maar op zo'n zo plaat klappen. Dus um, ja, dat, daar gaat wel een, een keuze aan vooraf. Um, en ja, wat we dus nu doen is eigenlijk. Uh, het, het uitbrengen van een groot album, een CD in een winkel en uh, daar staan er 15 na 20 op. Ja. Uh, in de streamingtijd is het toch heel aantrekkelijk om te zeggen: je, je gaat track voor track promoten ja. uh, en je release gewoon wat vaker. Ze ja. dus willen ook zeker als de wereld weer wat open gaat dit jaar. Uh, Wij we, we zijn al met nieuwe nummers bezig om uh, wellicht eind dit jaar alweer een aantal nieuwe nummers uh, uh, uit te brengen. Well, om zeg maar yeah. real, uh, gewoon snel en vaak. Uh, met, uh, met nieuwe muziek te komen. Ja, hoe is die, uh, die EP ontvangen in, uh, in het noorden? Nou, niet alleen in het noorden. Nee, het ja. is hartstikke positief. Ja, we zijn heel erg, uh, we zijn heel erg blij met, met de ontvangst. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een aantal singles gepromoot van de EP. Uh, broken, A Prettiest Thing en dan dus het meest recente uh, Hurricane. Ja. Um, um, en uh, ja, ja het, het zijn echt hele ge uh, laat ik zeggen, gevarieerde tracks. Als in hè, broken is, wat meer een rock, uh, ballad -achtig. Um, wat, wat langzamer. Uh, Hurricane is toch wat meer up-tempo. Wat meer blues-invloeden. En Prettiest Thing is echt, uh, nou ja, echt wel een, een blues-rock-song. Ja. Um, dus je zoekt een beetje de verschillende doelgroepen op. Maar wat we tot nu toe horen en lezen en ook zien in recensies, is men, uh, is men positief. Ja. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, uh, want jullie zijn uh, eigenlijk ook wel doorgewinterde muzikanten, heb ik het idee? Ja, wij spelen al uh, heel wat jaartjes, absoluut. Ja. Ja, uh, is dat, uh, staat het. Uh, nou ja, het plezier moet volgens mij ook wel voorop uh, staan bij, bij jullie, denk ik. Want anders hou je het nooit uh, slangvol. De... Nee, nee, absoluut. Nou, kijk, voorop vooropgesteld, wij zijn geen uh, professioneel muzikanten als in. Wij zijn tony en bezig met, met muziek. Hm. Muziek is onze passie. Wij, wij zijn echt dus vier vrienden. Ja. Uh, we werken, we hebben gezinnen en daarnaast. Uh, ...doen we in alle tijd die we daarover hebben... Uh, ...doen we wat we het allermooiste vinden op aarde, dat is muziek maken. Ja. En dat doen we al heel lang. En toen ik. Uh, ik ben uh, gisteren. Uh, eergisteren 40 geworden. Ja. Twintig uh, jaar geleden uh, had ik de ambitie om. Uh, de grootste van de wereld te worden. <laughs> uh, inmiddels is dat, is dat ook helemaal niet meer nodig. Weet je, dat hoeft helemaal niet. Maar wat we wel doen met z'n vieren is echt de muziek spelen die we zelf fantastisch vinden. Ja. Uh, hè, met, met de invloeden van. Van, uh, uh, van alle vier jongens. We hebben, dus de drie andere. En uh, ja, dat doen we altijd met plezier. En dan houd je het inderdaad ook heel lang, uh, heel lang vol ja, uh, ik, ik heb, uh, ja, weet je, dat, dat, dat wat je zegt, dat, heb ik, dat is ook een vorm van herkenning. Uh, je, als je op een gegeven moment zo'n magische leeftijd uh, bereikt, van veertig of wat dan ook, hè, dat, dan ga je het ook allemaal wat relativeren. Uh, dat, uh, ja. dat hoor ik ook uh, bij, bij jou uh, terug in, uh, in het hele verhaal. Uh, want uh, ja, uh, ik, ik, ik snap dat er meer dingen zijn dan alleen maar werken uh, uh, en weet ik maar wat. Dus dan, is, is, is, ja, dan snap ik het helemaal: dat je dubbel en dwars uh, je energie uit uh, de muziek haalt. En ik neem aan dat het voor uh, de rest van de groep hetzelfde is. Absoluut. Ja, ja. Dat, ja dat, dat geldt zeker. Kijk, heel even kort hebben, de bassist uh, Martijn, ja. is een jongen, is uh, iemand die ik al van uh, vanaf me uh, van school op met ben en ook al, in al allemaal verschillende bandjes heb gezeten. Dus ik ben van Britpop naar, uh, naar Soul en uiteindelijk in mijn eigen bluesband En ja, daar is het in doorgegaan. Mm -hmm. En al die tijd is hij uh, als bassist bij mij geweest. Dus ja, daarmee ga je ver terug. En dat is naast een hele grote vriendschap dus ook een uh, gedeelde muzikale interesses. En, uh, en wij hebben steeds muzikanten om ons heen verzameld die, niet alleen, uh, die wij niet alleen keihard goed vonden. Hè? Want ik moet natuurlijk voor mezelf spreken. Mm -hmm. Maar waar we, waar we ook heel goed mee konden lachen en waar je gewoon een, hè, een fijne vriendengroep mee bent. Um, en dat, heeft, denk ik, dat, dat maakt de Woes nu ook voor mij een hele bijzondere band. Ja, um, ook nog even over uh, de, ja, de, de muziek uh, maken, hè, wat jullie doen, de blues, uh, de, een beetje de Dutch Indie blues, uh, zo omschrijven jullie het ook. Wat zijn jullie heldenvoorbeelden voorbeelden of wat dan ook dan? Want het komt dan niet zomaar uh, ergens uh, vandaan, denk ik. Nee, nee, dat is altijd leuk. Hè. Vindt, ik vind het altijd leuk om als ik met mensen praat en het. Ik weet niet hoe het met jou zit, ja maar waar, <laughs> hoe ben je zo gaan spelen? Bijvoorbeeld, ja, ja. Je ja. Kijk, mijn vader het, het, het draaide vroeger altijd Steve Ray Vaughan. Ja. Uh, dus hij was echt in de, in de, in de blues. Dus dat was uh, Steve Ray Vaughan, uh, Freddie King, BB King. Um, daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Uh, mijn jeugdheld was, uh, of is nog steeds eigenlijk Johnny Lang, maar dat een Amerikaanse bluesgitarist ja. Die uiteindelijk de gospel is ingegaan. En nu uh, helaas met stemproblemen uh, op de bank zit. Ja. Um, dat, dat is mijn, mijn allergrootste voorbeeld. En dan spreek ik dus voor mezelf. Uh, samen met, uh, met Freddie King. Ik vind Freddie King fantastisch. Ja. En wat die, wat die gast in zijn tijd deed. Was wat mij betreft fenomenaal. Um, uh, die heeft echt hele leuke nummers uh, geschreven. En gespeeld. Uh, en als ik wat meer kijk naar de meer recente. Uh, uh, modernere muziek zeg maar. Wat, wat meer zegt. Mm. Uh, vind ik zelf Amerikanen ook heel erg leuk. Ja. Ik weet niet of je de band DOS kent. Nee, dat ken ik niet, maar uh, de stijl, de stijl uh, wel. Uh, in Nederland uh, weet ik dat uh, bijvoorbeeld een man als Michel Ebbe met, met zijn band uh, Gravel. Uh, Gravel Town heet, dat, uh, heeft die, heet die band. Die, die maken daar ook een beetje die muziek uh, in. Dus dat, het zegt mij wel wat. Het genre zegt mij wel wat. En wat ik, wat ik mooi vind aan dat soort muziek is het verhalende karakter. Ja, ja, ja. ja. Ja. Dus ik probeer ook altijd in mijn eigen muziek... Uh, niet zozeer hè, een, een, een couplet refrein en herhalen, herhalen... Nee. maar ik probeer een, een kop van ervan te maken. Dus er zit een, een, een, een, een verhaaltje in. Ja, nou, je bent, je bent wat dat betreft niet de enige... want uh, nou ja, we hebben hier ook uh, hier in Noord-Holland... bijvoorbeeld een, een, een muzikant uh, rondlopen Max Polman. Dat is ook zo'n iemand... die het verhalende karakter uh, uh, vertelt in uh, zijn songs. Dus, uh, dat, dus ik ben wel uh, met dat fenomeen bekend, in ieder geval. ja. Zullen we hem gaan draaien, die, uh, die, die, die, die single die we al een tijdje draaien, ook hier? Ja, te gek. En dat is misschien nog wel, dat wil ik nog wel even zeggen. Dat ja. ik, het mooiste is als mensen je muziek draaien en de moeite nemen om naar te luisteren. Daar word ik zelf heel erg blij van. Of je het nou niks vindt of het helemaal fantastisch vindt. Uh, ik vind het al heel gaaf als mensen de moeite nemen om eens te luisteren. En Punny Sting is er volgens mij wel een die lekker knetter in de auto of, uh, of elders uh, uh, voorbij kan rocken. Dus ik vind het fantastisch dat je hem draait. Mekaar, uh, Emmy met de Rain en daarvoor The Woods. En bracht de tijd op uh, nou, bijna tien over half uh, negen. Gaan we er nog eentje doen en dan gaan we Judith van Drie uh, erbij halen. Met haar nieuwe single. En ik uh, geloof alvast vooruit uh, naar volgende week, want 11 maart. Dan hebben we een uh, bijzondere kerel in de uitzending. We kennen hem wel, want hij is hier ook uh, meerdere malen geweest. En hij stelt zichzelf aan jullie voor. Ik ben Marvin Day en dit is Alternative FM. Dit is onze nieuwe single Step Back. What if I like who I am? Have I accomplished enough? And by whose standards are we measuring it all? It's too confusing being who I am A step back to go forward My bad ...komt het uh, kapelle. Dus uh, aankomende zaterdag is hij wel uh, te horen bij uh, collega Willem de Waard... ...en wellicht ook Thomas Bresser, want je weet het, met, uh, met die techneuten weet je het daar nooit. Met zwaardvissen de ene keer is, uh, zit hij er wel en de andere keer zit hij er niet. Wie wel is, dat is uh, Willem. En uh, dan zal Marvin uh, iets gaan vertellen over het uh, nieuwe materiaal uh, wat hij gemaakt heeft. En Step Back is uh, een van de, de nieuwe dingen... We mogen hem al draaien, maar uh, hij uh, zal echt officieel. Echt de tweede week van maart. Dan gaat hij er echt Reuring aan geven. Dus dat is uh, in ieder geval. Uh, het, het verhaal van Marvin D. Uh, we gaan praten met... Uh, want daarvoor hoorde je uh, Emmy met The Rain. Die heb je ook nog even uh, gehoord. Uh, we gaan praten met Judith van Drie. Want uh, ze heeft uh, weer een nieuwe single uitgebracht. Uh, weer, zeg ik eigenlijk. Maar ja, het, uh, het, is, het is wel zo. Uh, en morgen komt die echt uit. Maar we mogen al vandaag allemaal stiekem draaien. Goedenavond Judith. Hoi, hoi, hallo. Ja. Uh, want uh, ja, uh, jij bent een van de mensen die ook uh, ja, min of meer, um, min of meer ook, uh, onder de aandacht is uh, gekomen... en onder de aandacht is gebracht door 3 voor 12 Noord-Holland. Daar werken we mee samen. Uh, ja, wat, wat, uh, wat, hoe is dat uh, jaar voor jou geweest het afgelopen jaar? Laten we daar maar eens even mee beginnen. Ja, goede vraag. Ja. Um, nou, ja, het is natuurlijk een gek jaar geweest. Uh, ik, ik trad voor corona regelmatig op... Dus uh, dat viel helemaal weg. Dat vond ik wel heel jammer. Hmm. Uh, maar aan de andere kant uh, is het ook wel een tijd geweest... waarop ik me juist kon focussen op nieuwe nummers schrijven... en hmm. uh, nieuwe nummers opnemen... Dus het heeft me ook wel wat gebracht, deze periode. Dus ja. dat is wel weer positief. Want de nieuwe single is ook in deze tijd uh, geschreven. Ja, uh, is het ook zo, uh, want ik uh, weet dat er ook muzikanten zijn... nou ja, dan moeten we het maar accepteren zoals het is. En wellicht uh, kan ik, uh, is, is dat wel inspirerend uh, genoeg... om teksten en, uh, en muzikale arrangementen te schrijven. Is dat ook bij jou gebeurd dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, hm. ik, heb, uh, ik denk wel... Ja, nou, ik ben vooral uh, dan bezig op het keyboard, uh, op de keyboard of op de gitaar en dan melodieën verzinnen. En dat neem ik dan op. En afgelopen jaar had ik daar extra veel de tijd voor. Dus, uh, en daar schrijf ik dan weer uh, teksten op. Dus in principe was het, uh, is er toch nog wat moois uitgekomen, denk ik, deze tijd. Ja. Omschrijf eens even een beetje uh, wat, uh, wat, uh, hoe jouw muziek eigenlijk is. Ja, Um, ja, dat vind ik zelf ook wel lastig, want ik vind heel veel stijlen leuk. Ja. Ik ben zelf heel erg, uh, denk ik, wat meer gericht op folk en uh, singer-songwriter, dus. Ja. Um, soms komt er nog een jazzy muziekje ook uh, voorbij, een jazzy nummer. Uh, Voor de GEP, ja, er zat eigenlijk wat jazz bij, maar ook um, veel folk, denk ik. Ja. Ja, uh, uh, heb je het gevoel dat, het toch, dat je toch uh, mensen weet te bereiken met je muziek of gaat het jou daar niet om? Uh, nou, het is natuurlijk een soort van extra baan die je dan op je neemt als je ook nog de PR moet doen en, en uh, dat ja. soort werk. Uh, dus ik probeer dat wel, ja. maar ik... Ik vind het vooral leuk om, uh, om muziek te maken. En uh, ik, ik ben ook ik vind het ook heel leuk om videoclipjes in elkaar te zetten. Dus soms doe ik dat ook nog wel eens. Uh, voor de nieuwe single uh, komt er ook nog een videoclip uit. Ja. Uh, dus op die manier probeer ik wel uh, mensen te bereiken. Ja. Ja. Uh, is het uh, ja, ja, dan goed? Je begint er zelf over. Dat zal met uh, met deze nieuwe single. Uh, zal er ook een clipje komen, denk ik. Klopt. Ja. <laughs> ja. Ja. Heb je ook de hulp uh, van, daarbij uh, van mensen die uh, jou uh, daarbij willen helpen met, uh, met het maken van zo'n clip? Uh, ja. Voor de clip van morgen heb ik samengewerkt met uh, twee vrienden van mij en die zitten ook in die wereld. Dus van uh, de filmacademie hebben ze gedaan en één uh, is regisseur. Dus dat was echt een hele leuke samenwerking en we zijn samen naar uh, verschillende parken in Amsterdam geweest om het op te nemen. Dus uh, ik heb vooral uh, een heel fijn netwerk waar ik dan uit kan putten. Ja, want ja. Uh, dan is het ook eigenlijk uh, de muziek uh, daarbij. Want uh, je probeert het dan ook beelden te maken... van wat je eigenlijk ook probeert te vertellen in de song die je uh, maakt. Ja, precies. Ja, ja en het nummer wat, wat, uh, wat ik morgen uit ga brengen... is ook een beetje een cinematic-achtige uh, stijl ja. uh, qua muziek. En uh, de past daar dus eigenlijk ook uh, heel erg leuk bij... Dus ik ben er heel blij mee. Ze hebben hard hun best gedaan. Ja, ja. Um, goed. Uh, ja, we, he we hebben al eens eerder een, uh, een nummer uh, gedraaid. <laughs> Dan is altijd wel weer leuk. Dan moet ik weer eventjes in het, uh, in het uh, archief uh, weer kijken. Van, uh, oh ja, wat was dat ook alweer? Want ik heb ja. het uh, nooit. No dat, dat nummer dat heet Lost. Uh, wanneer was die uh, ja. ook alweer uitgebracht? Uh, uh, vorig jaar, uh, geloof ik. Ja, beg ja begin december, uh, ja. inderdaad. Paar maanden terug. Ja, dat is, dat is nog niet eens zo gek lang geleden. Maar uh, het, het betekent eigenlijk dat het wel enorm snel gaat steeds. Hè? Uh, het is bij, ja, wij houden dat soms niet bij van wat we aan, aan materiaal uh, krijgen. En nu, nu kom, kom jij ook weer. Dus, dus ja, ja. <laughs> het is, ja, voor ons is het prettig hoor. Dus uh, wat dat gaat ook. Uh, maar goed, uh, uh, he, over, ja, even terug naar Lost. Uh, heb je de, hoe, is, hoe waren daar de reacties op uh, geweest, op die, op die single? Uh, ja, leuk. Ja, wel positief. En um, uh, ja, nee, ja, prima. Eigenlijk. Ja. Dus dat, dat, daar ben ik wel blij mee. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat met de komende singles zal zijn. Ja. Is, het, is het ook uh, een opmaat naar misschien EP of iets, uh, of iets dergelijks? Uh, ja, Lost was een onderdeel van uh, de EP die ook uh, eind november was uitgekomen. Ja. Dus dat was een van de vijf tracks die daarop stonden. Mijn EP Lost and Found. Ja. En het nummer van morgen daar. Uh, ja, dat is ook onderdeel van een, single, van een EP die er weer aan gaat komen. Ja. Ja. Uh, ik hoorde net van Joris Bos uh, van de Woods. Die, die, die zeggen van het is toch uh, beter om uh, dat met EP tijdtechnisch. Uh, uh, ja, jij zegt het zelf al, want je moet uh, je eigen PR uh, verzorgen. Dus dat is voor jou denk ja. ik ook uh, een uitkomst. Hè, met EP's gaan lopen Zeker. strooien. Ja. Ja, ja, klopt. En soms uh, ook alleen nieuwe singles kan natuurlijk ook. Dat je het gewoon per single bekijkt. Ja. Um, dus ik ga nog even uitvogelen wanneer en hoe precies. Maar er komen ook weer twee nieuwe nummers aan waar ik nu mee bezig ben. Ja. Dus later. Hè. Dat komt denk ik ergens in de zomer uh, uit. Ja. Goed. Dus, uh, er komt snel meer aan. Ja, daar dan zijn, dan, dan zijn we zeker nieuwsgierig naar. Zullen we hem dan maar even laten, laten horen van uh, mensen die uh, dus uh, van, ja, vanaf van 12 uur... Hè, dan, want dan is die wel uh, te krijgen, denk ik. Precies, over een paar uurtjes. Ja, en waar is het uh, allemaal te vinden? Waar kunnen, ze, waar kunnen die mensen die single vinden? Uh, hij komt uit op Spotify, Deezer, uh, eigenlijk op allerlei uh, kanalen en de videoclip komt dus uit op YouTube morgenavond. Ja. Ja. En, en uh, waar ben jij zelf op uh, te vinden? Ook heel, heel, heel belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk, goeie. <laughs> uh, dat is uh, op Instagram, Facebook uh, het Judith van Drie Music. Heel goed, Dan gaan we, hem, ja. we gaan hem al laten horen. Hier is Your Mind van Judith van Drie. It's a cruel cool thing that you Van Doren, een van de deelnemers van de grote prijs van Nederland ooit in 2011, stond hij in de finale. Daarna heeft hij een tijdje nog in Nederland gewoond en vervolgens is hij verhuisd naar België. En dit is het album wat hij onlangs heeft gemaakt, namelijk Skylines, I've Been Asleep. We hebben er nog één en dat is van een dame die gisteren haar 36 e verjaardag heeft gevierd en dat is Fabiana Damas. I realize I'm alone, not alone.